Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van GFM Op tv, Op TV. radio en internet ZFM. Met nu de muziekboulevard In de guitar is het In jouw little calm. Oh No, no. Walk through it and find a friend Oh, Nagita, you will never know Anything about my home I'll never know how good it feels to hold you Oh, no, Nakita you'll never know Ik vraag me meestal van, ik wil een computer. En een huiswerk, automaat. Hoewel ik kleine mensen heb, wordt me Fire, just a touch of love Something deep inside. Oh. Why can't we not go back night? Raise it up and get that down, down, down, down. down. Met van antwoord ook op tv of ZFM Text TV op kanaal 45. en man See? zo oh. oh. get it